11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De CAO-lonen zijn in de eerste helft van dit jaar gestegen met gemiddeld 1,6 procent. Dat is minder dan de verwachte inflatie van 2 procent. Maar meer dan de gemiddelde loonstijging in de tweede helft van vorig jaar. Die was 0,8 procent.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 De Tweede Kamer vindt dat minister Roosentaal ook bevriende landen op schendingen van mensenrechten moet aanspreken. Roosentaal wil zich meer richten op landen waar het echt mis is. En hij heeft het aanspreken van bondgenoten uit zijn prioriteitenlijst geschrapt. De oppositie was het daar niet mee eens en zag dat als een breuk met het beleid van tientallen jaren. De regeringspartijen vonden een motie van GroenLinks en D66 daarover overbodig. Maar gedoogpartner PVV steunde de motie wel, waardoor een meerderheid ontstond in de Kamer. De mogelijke wending in de rechtszaak tegen Dominique Strauss-Kaan... leidt tot speculaties over zijn terugkeer in de Franse politiek. Verschillende prominenten binnen de Socialistische Partij... hebben de hoop uitgesproken dat Strauss-Kaan de partij kan helpen... in de strijd om het presidentschap. Correspondent Frank Renoud. Die zeggen bijvoorbeeld mensen... naar nou ja, de voorrondes van de Socialistische Partij om een kandidaat aan te wijzen... voor de presidentsverkiezingen volgend jaar... moeten nu meteen stop worden gezet. Want we moeten afwachten wat er gaat gebeuren. En er is ook iemand die zegt gewoon hardop... Dominique Strauss-Kaan kan alweer terugkomen... In de Franse politiek. Volgens Amerikaanse media is de verkrachtingszaak tegen de oud-IMF-topman op losse schroeven komen te staan. Justitie zou twijfelen aan de betrouwbaarheid van het kamermeisje dat zou zijn verkracht. Voor de affaire losbrak gold Strauss kaan als belangrijkste concurrent voor president Sarkozy bij de verkiezingen van 2012. Els Waap, de voorzitter van de Raad voor Cultuur, stapt op. Ook enkele andere leden van de Raad vertrekken. Met het besluit protesteren ze tegen het bezuinigingsbeleid van staatssecretaris Zijlstra. De Raad voor Cultuur spreekt van buitenproportionele bezuinigingen... en stelt dat het tempo waarin ze worden doorgevoerd tot onherstelbare schade leidt. De Raad had onder meer geadviseerd om de 200 miljoen bezuinigingen uit te smeren over meerdere jaren. Kunstinstellingen zouden daardoor meer tijd krijgen om andere geldbronnen aan te boren. Staatssecretaris Zijlstra legt het advies van de Raad voor Cultuur naast zich neer. Vandaag is het twintig jaar geleden dat voor het eerst... met een commercieel GSM-netwerk werd getelefoneerd. De eerste gebruiker was de Finse premier Holkeri... schrijft de bouwer van het eerste GSM-netwerk... Nokia Siemens Networks in een persbericht. Volgens het bedrijf heeft GSM alle verwachtingen overtrokken. Nokia Siemens stelt dat niemand van ons zich destijds... de enorme invloed kon voorstellen... die GSM zou hebben op de levens van miljarden mensen... Er maken nu 4,4 miljard mensen gebruik van. En elke dag komen er nog een miljoen nieuwe abonnees bij. Het weer nog wisselend bewolkt en enkele buien. Vanmiddag van het westen uit droger en meer zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, vrijwel overal droog en 16 tot 20 graden. ANWB-verkeersinformatie op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... tussen knooppunt Klaverpolder en de drecht een file van 4 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil. De rechtertunnelbuis is daarom afgesloten. Dan nog een korte file op de A27 vanuit Gorkem naar Breda... bij knooppunt sint Annabos 2 kilometer. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik... een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via mens en relatie.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 Weer een relatie? Mensenrelatie.nl In Hollandse Zaken de onzekerheid over onze pensioenen. We moeten sowieso langer doorwerken, maar of daarna nog een goed pensioen wacht? Dat is nog maar de vraag. Want meer dan ooit gaat er gegokt worden met onze premies. De pensioencrisis in Hollandse Zaken. Morgenavond live om tien over negen, Nederland 2. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl. Radio 1 Degids.fr Met Felix Beurders. Goedemorgen, er zijn van die dagen dat ik bijna niet kan wachten. En vandaag is zo'n dag. Nog één nachtje en dan begint de tour. En nog drie nachtjes en dan begint de proloog. Ik hoor u denken, begint die tour niet altijd met een proloog? Nee, deze editie niet. Deze etappe begint met een rit, met zelfs een bergje erin. En de tweede etappe is een uh, ploegentijdrit. En de derde dag begint dus de proloog. Hé? De derde dag pas, de proloog? Ja. Maandag, op deze zender. Tussen 11 en 12. De Bora Blekkenhorst. Ik herhaal, De Bora Blekkenhorst met de proloog. Ter zake, nu, de Tweede Kamer is deze week in meerderheid akkoord gegaan met een reeks van drastische maatregelen. En die doen van ouw in allerlei sectoren. Afzonderlijk hoor je al die sectoren wel piepen en protesteren, maar om nou te spreken van Arabische lentekriebels en vrijdagen van woede? Nou, niet echt. Waarom niet? Daar praat ik zo meteen over met Peter Achterberg, hij is cultuursocioloog. Zeker 24 Indonesiërs wachten in dode cellen in Riyadh op hun executie. En dat zet de verhoudingen tussen Indonesië en Saoedi-Arabië op scherp. De wereldontvanger rapporteert na half twaalf. Geïnteresseerd in ons instituut van beeld en geluid? Surf naar degids.fm. Voor de gemeente Veenendaal is de zondagsrust kennelijk belangrijker dan een kinderleven, staat vanochtend in de Telegraaf. De Veenendaalse gemeenteraad besloot om op zondag het waarschuwingssysteem bij kindervermissingen niet in te zetten. Aan de telefoon Jolanda de Heer Verheij, fractievoorzitter voor de ChristenUnie in Veenendaal. Mevrouw de Heer, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten om deze zaak van alle kanten te gaan bekijken. De klok loopt. Ja. Gaat de zondagsrust dan echt boven alles? Kind ontvoerd en jullie zitten in de kerk? Nee, nee, het is heel fijn dat ik aan u en de rest van Wakker Nederland kan uitleggen hoe het echt zit in deze uitzending. Wakker uh, Nederland? Daar zijn we niet van, hoor. Nee, nee, nee. Maar er zijn vele lezers die dit uh, misleidende nieuws hebben gelezen. En uh, tussen storm in een glas water kan ik u op voorhand verzekeren. De waarheid zit iets anders in elkaar. Genoeg. U heeft niet tegen dat Ember alert gestemd? Nee, die vraag is al zodanig helemaal niet aan de orde geweest. Ik wil graag uh, uitleggen hoe het zit... Uh, we hebben in Veenendaal een prachtige winkelstraat met veel mogelijkheden. Alleen een vervelende kiosk op dit moment, die onprettig staat en verwijderd moet worden. Er is een mooie deal uitgekomen. Er komen reclamezuilen voor terug, waarbij we innovatief bezig zijn. Waarbij we op een digitale manier met het winkelend publiek kunnen interacteren. En er is een deal gemaakt wanneer die reclamezuil open mag zijn. En dat is als de winkels open zijn. Toen kwam er vervolgens een voorstel vanuit de raad. Ja, maar wat zonde nou? S'avonds en op zondag kun je dat gebruiken voor een Amber alert? Nou, dat zou kunnen. Alleen, dat voorstel werd door een andere partij verbreed. Die zei, het is alles of niks, Amber alert oké... Okay. maar dan ook commerciële boodschappen en alles wat er maar op kan op de digitale zuil. Ik heb enig vermoeden wie die andere partij is. Dat was de VVD. Dat dacht ik al. Ja, nou, dat is vanuit hun optiek uh, te begrijpen. Ze willen gelijkschakeling tussen alle soorten van informatie. Dat is hun goed recht om dat te vinden... Alleen wij zeiden, nou logisch is het niet, want we hebben die zaal in het leven geroepen... of die willen we graag om de link te leggen met het winkelend publiek. Dus als die winkels dicht zijn, dan heb je ook niet zoveel aan die reclamezeil. Plus dat we zeiden, laten de wethouder dat nou afspreken. Het is een deal, daar heeft de raad helemaal niet mee te maken. Maar die brede, brede toepassing die zien wij op dit moment helemaal niet zitten. En dat is alles. En daar is niet de vraag aan de orde geweest van... maar als het nou alleen die Amber Alert zou zijn, bent u daar dan tegen? Nee, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat we daar niet tegen zijn. Kijk, maar wat er gaat er dan gebeuren kind... dan in de toekomst? Oh, wat, zegt u? wat gaat er gebeuren met die reclamezaal dan? Uh, gaan er wel Amber Alerts op komen? Krijgt de vvd zin dat er alles op komt? Of, uh... Nou, dat is nog een kwestie van uitwerking. Daar, daar zijn ze prima over in gesprek. En het college die zal daar zeker een goede invulling uh, voor geven. Kijk, en als er op zondag een kind zoekt is in Veenendaal... He, dan kan er heel veel. He, als er 200 man nodig zijn voor de opsporing... desnoods trekken we ze uit de kerk bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk niet aan de orde. Maar het hoeft natuurlijk He, niet alleen in Venendaal om... te zijn. Dat kind kan elders zoek zijn. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar Venendaal moet wel eerst ook het besluit nemen... om überhaupt op deze manier met MRL te gaan werken. Want laten we niet vergeten... dat gaat uh, voor het grootste deel over de mobiele telefoon... die iedereen bij zich heeft. Het is één element en de hele strategie van Amber Alert. En het is gewoon iemand die zei van... Uh, ja, maar dan ligt het aan jullie hè, als er straks een kind niet gevonden wordt. Dan denk ik, ja, to loo, zo, zo werkt het even niet. We hebben een prachtige zaal voor het winkelend publiek... en aan Amber Alert zullen we alle medewerking geven die passend en nuttig is. Maar die vraag is niet aan de orde. Dus dat antwoord dat kan ook niet op deze manier in de krant komen. Hoe komt het dan in de wereld? Hoe komt het in die krant? Ja, soms, soms hoor je wat je wil horen, denk ik. En ik dacht, de concomitantie is misschien wat vroeg begonnen. En de VVD heeft er licht gelekt richting Telegraaf? Nou, dat weet ik niet. Het zijn uh, betrouwbare partners met wie we uh, heel goed zaken doen. Oh. Uh, het is een openbare raadsvergadering waarin zo'n amendement wordt afgestemd. Ik weet niet of dat in die civier gezocht mocht worden. Weet u het en dat zeker? De VVD heeft dit helemaal niet bedoeld. Zij hebben alleen de keuze gemaakt dat het overal voor bedoeld moet zijn. Wij maken een andere keus. Maar dan moet je niet één elementje eruit lichten. En dan wereldnieuws. Jongens, kijk eens hoe Veenendaal in elkaar zit. Belachelijk. Het is niet aan de orde. We doen alles voor, voor onze jeugd. En zeker voor vermiste kinderen. En ook op zondag als het moet. Dank u wel, Jolanda de Heer Verwij, Wij, van de ChristenUnie in Veenendaal. Toeteloe. Dag. De Gids. Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen blijken een makkelijk slachtoffer voor diefstal. Onlangs publiceerde psycholoog René Diekstra een filmpje dat hij zelf in het geheim had opgenomen. En daarop was te zien hoe een personeelslid iets uit de tas van een familielid weggraaide. Maar de vraag is, komt dat nu echt zo vaak voor? Verslaggever Jan Peelt, je bent je uh, mee bezig gaan houden. Hoe zit dat? Ja, nou, er zijn niet zoveel cijfers bekend uh, als het gaat om dit soort uh, specifieke diefstallen. Ja, uh, in ieder geval, Diekstra heeft heel veel reacties gekregen. Ik ben even verder gaan zoeken. Er is een uh, gespecialiseerd bedrijf dat uh, vaak wordt ingestrakeld bij dit soort uh, voorvallen. En daar wisten ze te melden dat ze vorig jaar 20% vaker waren benaderd door verpleeg- en verzorgingshuizen om onderzoek te doen naar uh, dit soort diefstallen. En dat onderzoek, hoe doen ze dat dan? Ja, dat kan op heel veel verschillende manieren gebeuren. Door gewoon te gaan kijken. Observeren noemen ze dat natuurlijk daar. Door allerlei werklijsten na te gaan. Gegevens van pasjes en sleutels te controleren. Nou ja, dan te kijken of ze daar wat konden vinden. Nou, als dat allemaal niks oplevert... dan wordt pas op het laatst eigenlijk zo'n verborgen camera bij een bewoner geplaatst. Want dat moet eigenlijk... Ja, Diekstra heeft dat zelf gedaan, maar dat behoort eigenlijk onder bepaalde voorwaarden te gaan. Nou, dat laatste gebeurde dan ook uh, in een verzorgingshuis in uh, Arnhem. Dat heet Insula Dei. Uh, want bij een dementerende tante van deze mevrouw werd uh, geld gestolen. Ik werd er een patent gemaakt door iemand van de dagbesteding... die uh, ontdekt had dat haar portemonnee leeg was en dat uh, heel merkwaardig vond. Um, zij is haar hele leven gewend geweest om een portemonnee met, uh, met geld bij zich te hebben voor een noodgeval. En ze zit nu in een andere fase van haar leven waarin ze die portemonnee niet meer nodig heeft... maar nog wel de gewoonte nodig heeft. En daar en zit ook altijd geld in? Daar, daar zat ook altijd, uh, altijd uh, geld in, ja. En nu kwam erachter dat er geld verdween. Erachter, ja, dat er geld verdween. En dan de eerste keer dacht ik, goh, nou ja, heeft ze misschien toch iets gekocht? Is ze met iemand een kopje koffie gaan drinken? Uh, maar dan is er wel heel veel. Heeft ze iemand iets gegeven? Dat kan natuurlijk allemaal zijn. En op een gegeven moment gebeurde het te vaak. En uh, toen ben ik het uh, gezet gaan controleren. En toen op een gegeven moment was, er weer, was de portemonnee weer leeg. En toen heb ik besloten om naar de directie te gaan en het aan te kaarten. En aan te geven dat ik aangifte zou doen. Uiteindelijk eh, is er iemand eh, gevonden na onderzoek... Eh, die ze op camerabeelden iets hebben zien wegpakken. Er zijn hier een camera... stond er ergens een cameraatje ja, opgesteld. er zijn hier, eh, hier camera's opgesteld geweest. Eh, daar stond het onder andere. We het op een grote plaatsen. witte kast. Ja, ja, ja, ik vond het een moeilijke beslissing, omdat het een enorme privacy schending is. Maar diefstal is ook een privacy schending. En had wat mij betreft te maken met de elementaire veiligheid van een bewoner... Um, in, een, uh, in een verzorgingshuis. Uh, ik heb de hele tijd dat, dat die uh, spyware hier ook stond... en dat heeft best wel even geduurd voordat we voordat beet hadden... heb ik me ontzettend rot gevoeld naar het personeel... dat zo vreselijk goed voor haar is. Mm -hmm. Omdat ik ook het idee had dat ik hen aan het, aan het bespieden was. Dat ik dingen stiekem deed. Uh, spyware plaatsen, dat klinkt heel erg makkelijk... maar dat is namelijk niet nee, zo Want makkelijk. als het personeel het weet, ja, dan heeft het ook geen zin meer. Um, en, en, en dat betekent ook... Dat kon niet iemand van de, van de omgeving, hè, van, van, vanuit het managementteam kon dat plaatsen. Want die komen hier gebruikelijk ook niet op de kamer. Dus wie komt hier wel op de kamer? Ja, dat, is de, dat is degene die vanuit, hè, als mantelzorger voor haar verantwoordelijk is. En ik vond dat te moeilijk, want dan moest ik dat vervangen. En dan moest de deur op slot. En eh, ja, toen was er een beeld van iemand die iets pakte. Een nicht van een mevrouw waarvan het geld dus werd gestolen. Een de dementerende mevrouw. Moest dit ja. familie nu zelf met die kamer in de weer, Jan? Ja, inderdaad. Die moest zelf op een tafel klimmen. Want ja, een trapje had ze niet. En dan van die hoge witte kast af en toe uh, ja, die harde schijven... waarop die beelden dan uh, waren opgenomen... weer uh, eruit halen, die schijven en uh, meenemen. Nou heb ik begrepen dat dat niet gebruikelijk is. hoor, Dat mensen daar zelf mee belast worden. Want het lijkt me nogal een belasting. Maar uh, soms kan het niet anders. Omdat er uh, ja, natuurlijk anders vreemde mensen in die kamers komen... Die, die er helemaal nooit komen. En dan zou personeel natuurlijk alweer ja, uh, daar argwanend over kunnen zijn. En is er zoiets vastgelegd? Is er een diefstal op beeld? Ja, uiteindelijk, ja, dat heb je gehoord. Hè. Uiteindelijk is er een diefstal uh, ge ge gefilmd. Uh, er is een persoon uh, gearresteerd, uiteindelijk ook uh, meegenomen naar het politiebureau. Een rechtszaak is het geworden. En bovendien is hij ook nog eens een keer ontslagen. Dus dat is uh, vrij ernstig. En dat alles voor maar 20 euro, die de laatste keer dus vastgelegd uit, uh, op dat filmpje is vastgelegd. En dat werd uit die portemonnee gehaald. En hoe reageerde nou het andere personeel daar? Ja, wat denk je? Connie Peters uh, is de eerst verantwoordelijke verzorgster van deze tante. Zij was natuurlijk geschokt. Want eerst kwam natuurlijk die directie bij haar vragen. Hoe, hoe is het nou mogelijk dat daar geld verdwijnt? Ja, precies. En uh, ja, dat is uh, wel heel erg moeilijk. Omdat je niet weet wat er zich precies afspeelt. Je hebt wel vage dingen allemaal. Maar ja, je weet niet precies hoe je het allemaal uh, moet handelen. En uh, kun je iemand daarop aanspreken? Het heeft gewoon zoveel impact. En uh... Ja, diegene werkt dus wel op een gegeven moment bij jou. Hoe is dat nu? Want ja, ik kan me voorstellen uh, dat je misschien eens eventjes je wordt, anders oplet op je collega's. Alert. Ja, je, je wordt heel alert. Uh, ook als er nieuwe mensen binnenkomen en je mag geen veroordelingen hebben of wat dan ook. Maar je hebt op een gegeven moment wel het gevoel van... Uh, ja, je, je gaat extra dingen ga je opletten, controleren... Terwijl dat eigenlijk helemaal niet aan de orde is. Maar het gebeurt je gewoon. Het, het, onveilige, het onveilig voelen. En, en de bescherming naar de bewoners toe. Want die is zo belangrijk. Het lesgeld wat we ervan moeten hebben... is uh, dat ik vind dat mensen meer gescreend moeten worden die binnenkomen. Dat is natuurlijk een van de mogelijkheden, Jan, om preventief wat te gaan doen. Hebben ze in dat verzorgingshuis nog meer gedaan eigenlijk? Ja, dat is krienen, dat is een van de dingen inderdaad. En uh, de directeur Barbara Verstegen, die overigens nog maar kort daar directeur was... maar uh, in Insula in Di, zij zit al langer in de zorg... die weet uit ervaring dat het helaas uh, vaker voorkomt. Ik ken het, in mijn ervaring heb ik verschillende keren met uh, dit soort voorvallen uh, helaas kennis gemaakt. En het heeft <huch> altijd een enorme impact... Ja, op de bewoners en op de medewerkers. Ja, dat heb ik gehoord. Want ja, iedereen denkt van ja, ja. Hoe, hoe, wie kunnen we nog vertrouwen en hoe gaat dat hier? Ja, precies. Wij proberen wat te doen aan preventie. En wij proberen wat te doen aan de gelegenheid. Mm -hmm. Dus we proberen met medewerkers goed te spreken en ze te kennen. Dus zo min mogelijk met medewerkers te werken die we niet kennen. Een soort screening. Ja, en, en ook uh, open te zijn over medewerkers die het moeilijk hebben. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dus mm -hmm. we proberen medewerkers ook de gelegenheid te geven om aan te geven... als ze uh, problemen hebben op enig financieel vlak... dan uh, proberen we ervoor ze te zijn. En, en die andere preventie? andere preventie is niet de gelegenheid geven. Dus zo min mogelijk proberen nog met geldstromen te werken... Het kassasysteem hebben wij in voorbereiding waarin uh, mensen dus met een kaartje, zonder uh, dat er nog uh, geld aan te pas komt, mm -hmm. boodschappen te doen en te factureren. En daarover geld en uh, kostbaarheden geen zorgen meer te hebben. En kluisjes op de kamer? Kluisjes, huurkluisjes op de kamers waar ze hun uh, juwelen of eventuele dierbaarheden kunnen opbergen. Goed, maar ja, uiteindelijk is het heel raar, want ja, mensen vertrouwen elkaar. En zeker in zo'n ja. situatie waar mensen verzorgd worden. Ja. Het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn, al nee. deze maatregelen. Nee. Um, we zijn een kleine maatschappij, zo blijkt. Niets menselijks is ons vreemd. En ook bij ons komt het soms voor, maar gelukkig niet veel. Nu is dat op deze kamer met die camera aangetoond. Maar ja, uh, die persoon heeft natuurlijk op tal van plekken in, in, in het huis rondgelopen. Ja. Hoe he, hoe heeft u ja. Wat heeft u daarmee gedaan? Ja. Wij hebben geprobeerd om uh, middels dienstlijsten en een soort van uh, crosschecks... van wie is in huis geweest en uh, wat is er weg en wie was daar dan... Uh, proberen te bewijzen. ...dat het vaker voorkomt en dat dan de richting toch naar die ene medewerker leidt. Mm -hmm. Er zijn meer situaties uitgekomen en die persoon heeft dat ook bekend. En al die mensen had, waren ook iets kwijt of die ja. waren misschien wel niks kwijt omdat ze ja. het niet wisten? Ja, sommige mensen weten dat ze het kwijt zijn. Sommige mensen vergeten dat ze iets kwijt zijn. Uh, we hebben dat dossier gelukkig kunnen afsluiten en uh, we hopen dat het uh, nooit meer voorkomt. Mm -hmm. Maar u weet wel beter? Ik weet beter, ja. ja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 week zit de boer op op deze stoel. Het wordt echt een heel leuk programma de proloog. Is Alzheimer wel een ziekte en schizofrenie niet? Tot nu toe was het zo dat de enige die dat dachten dat was de PVV. Maar nu denkt het hele kabinet dat. En dat betekent dat deze bezuinigingen 1, 2, 3. Job Cohen, eer gisteren op het Malieveld in Den Haag. Daar demonstreerden volgens de organisatoren 10.000 mensen... tegen de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. En 10.000 is geen gering aantal vandaag de dag... want de actiebereidheid lijkt klein... terwijl de omvang van de bezuinigingen draconisch genoemd kan worden. Ik praat erover met cultuursocioloog Peter Achterberg... van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Goedemorgen, meneer Achterberg. Goedemorgen. 10.000 zegt de organisatie. Nou, dan is het volgens de politie altijd een stuk minder. Vindt u meer of tegen? Ja, nou ja, ik, ik hoorde er pas van toen uh, de redacteur me erover belde, eerlijk gezegd. maar en u uh, volgt het nieuws niet meer tegen? Jawel, uh, maar ja, goed, uh, er wordt elke dag wel eens uh, gedemonstreerd ergens natuurlijk. Dus ja, of tegen of... Mee valt, valt voor mij ook heel moeilijk te zeggen. Je weet tegenwoordig niet prim, precies wat veel of wat weinig is. Ik, ik heb deze vraag niet gesteld. We Goed beginnen zo. gewoon met vraag ja. 1. Hoeveel <laughs> mensen waren er in de actie jaren 70 en 80 op afgekoor? Ja, Dat waren ongetwijfeld veel meer geweest. Ja? Dat, dat kunnen we wel rustig zeggen. Ja, toen was de actiebereidheid natuurlijk veel groter. En uh, ja, ik denk ook... Uh, dat ja, Dat het toen iets ander klimaat was. waarbij bijvoorbeeld de solidariteit met uh, uh, mensen iets groter was. En je kan eigenlijk zeggen dat dat nu uh, ja, redelijk weg is. Hè? Je ziet constant. Zie je gewoon uh, de direct getroffenen wel protesteren. Dus bijvoorbeeld wetenschappers worden dan getroffen. gaan met z'n allen wel protesteren. Ja. Maar je ziet daar geen gehandicapten. of je ziet daar geen uh, psychiatrische uh, patiënten. Of uh, zie je daar niet. Uh... En vroeger stonden ze met z'n allen dan op het paar Ja, dezelfde, ik, of ik op denk, de denk de dat er, in er dan dan iets meer eensgezindheid was. in de actiebereidheid tegen uh, zulke soorten. Maatregelen Werd het beter had... georganiseerd misschien? Zaten de vakbonden er beter achter? Uh, je zou dat kunnen zeggen, maar ik denk eigenlijk dat er wat, uh, wat anders aan de hand is. Um, namelijk dat... Uh, ja, um Um, wat, je, wat je nu ziet in de huidige tijden is um, um, ja, dat er een iets ander cultureel klimaat is. Uh, waardoor heel veel mensen uh, gewoon een zware focus hebben op de hardwerkende Nederlander bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, er zijn Nederlanders die kijken gewoon en die denken van ik werk de hele tijd heel hard. En kijk eens wat de overheid doet. Die gooit gewoon geld over de boeg naar uh, kunstenaars, naar wetenschappers, naar uh, psychiatrische patiënten. En wat levert dat allemaal op? He, die rekenen het veel meer af op de opbrengsten in plaats van, uh, van de solidariteit. Dus de hardwerkende Nederlander heeft het voor het zeggen? En een en beetje is niet wel, niet bereid ja. om uh, soli zich solidair te tonen met de, met de rest van de, nee, de bevolking die het wat minder heeft? Misschien. Precies, precies. En uh, wat ze daar tegenover stellen is wel een, so een soort van solidariteit. Alleen dat is meer met uh, de hardwerkende Nederlander zelf. Hè. En die rekenen waar precies die grenzen liggen, dat is heel lastig. Alleen um, je ziet wel dat elke keer als dat er een uh, bepaalde groep bezuinigingen worden uh, getroffen, tenminste een bepaalde groep worden getroffen door bezuinigingen... dan zie je dat de, um, uh, dat, dat meestal groepen zijn die gewoon qua economisch nut... Hè, economische meerwaarde misschien niet zo heel erg duidelijk in de ogen... van die hardwerkende Nederlander um, ja, werken hè, en gewoon terugleveren aan de maatschappij. En juist daarom um, ja, zie je gewoon dat de hardwerkende Nederlander... gewoon lekker thuis blijft zitten en denkt van... Nou, en zou dat gaan veranderen op het moment dat er bijvoorbeeld gedemonstreerd moet gaan worden tegen het pensioenakkoord. wat nu onder vuur ligt, door, door de FNV. Uh, en met name door één uh, bond binnen die FNV-FNV-bondgenoten? Uh, dat zou kunnen, ja. Ik, ik heb nog wel een ander voorbeeld. Dus, kijk, zolang het maar, ja, zeg maar particuliere groepjes betreft. Hè, die uh, voor de rest ook weinig banden hebben met anderen. dan. Is het redelijk te doen. Maar zodra bijvoorbeeld ook hypotheekrente aftrekken. of pensioenakkoorden. wat iedereen treft. dan zul je andere dingen zien, denk ik. Maar uh, zolang dat niet is. en gewoon een groepje. dat sowieso al in de ogen van de hardwerkende Nederlander. een soort van subsidiespons is of zo. hè. Dan, uh, dan zie je geen, uh, geen massale protest. Vroeger over... hadden we Jan Mokdaal. en tegenwoordig hebben we de hardwerkende Nederlanders. Dus, ja. Die hebt u uitgevonden? Nee, nou, dat denk ik niet. Er nee. <laughs> nou, ziet niet het... zoveel uit. Ik is heb dat niet meer een nieuwe sociologische veel... groep? Uh, uh, nou, het is niet echt een sociologische groep. Het is meer een uh, sociale groep, denk ik. Hè? Het is gewoon uh, uh, waarvan uh, heel veel politici ook constant praten en zo. Ik was uh, even in de media een klein. Uh, ja, rondje langs de velden gemaakt. En dan zie je ook heel duidelijk gewoon dat dat eigenlijk pas een paar jaar echt aan het opkomen is. Hè. Dat is een hardwerkende Nederlander. En uh, uh, ook in de retoriek van heel veel politici in kranten, in media zie je het constant terugkomen. Ja, dus ik zou niet zeggen dat ik dat bedacht heb. Nee. Is misschien vandaag ook te verklaren dat de steun van het kabinetsbeleid met zoveel bezuinigingen zelfs toeneemt? Juist, precies. Omdat uh, er gewoon een uh, groep is van, uh, uh, ja... Um, ja. Mensen die werken, weinig subsidie uh, uh, krijgen... Geen, uh, uh, niet heel erg afhankelijk zijn van de overheid... Uh, van dat soort steun. En uh, ja, die kunnen gewoon rustig uh, eens denken van... nou, we gaan er eens een uh, tandje minder doen. En dat zie je nu gewoon gebeuren. Er wordt gewoon wat teruggedraaid, hè? Die grande dam uh, van het CDA, Annie van Leeuwen... die was ook op het Maliveld. En ze zei daar dat de solidariteit met de zwakken... op het spel staat in Nederland. Dus kennelijk heeft ze een punt, ze heeft gelijk. Nou ja, dat, je zou het. Ja, het zei ik net al een beetje. Misschien heeft zij een punt als het gaat om dat soort uh, uh, groepen. Maar er is wel een ander soort solidariteit voor je in de plaats gekomen. Hè? Er is, uh, uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar Wilders. Dat is heel duidelijk. Die heeft geen solidariteit met um, uh, etnische minderheden. bijvoorbeeld. Hè? Dat lijkt me redelijk veilig om te zeggen. Maar uh, hij heeft wel solidariteit met uh, de ouderen. Met de zieken. Hè? Als, zolang het maar onze zieken zijn en onze ouderen. Dan is hij helemaal niet zo rechts. Als dat je bijvoorbeeld zou kunnen uh, verwachten op basis van... Uh, uh, van het idee dat hij een nieuw rechts of een extreem rechts... of wat voor rechtse uh, partij ook is. Uh, dan, dan is hij verrassend links in feite. En dan is hij verrassend solidair met, uh, uh, met die ouderen, met, uh, met de zieken. En Al, de althans is geestelijk niet in de waar zijn... want dan moeten ze wel weer een eigen bijdrage betalen. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar goed, ja. moeten we allemaal. Ja. Nou, <laughs> dat nee, dat moeten we juist <laughs> niet allemaal. Nee, dat is nou net het probleem van, ja. de, van de, de, de GGZ's in Nederland... dat ze vinden dat er met twee maten wordt gemeten. Maar ja. goed, uh, het kabinet uh, bezuinigingen relatief makkelijk doorheen. Mm -hmm. Heeft dat ook te maken met die verrechtsing van de samenleving? Ja, ja dat, dat zie je dus heel duidelijk. Kijk, de, het, het, is, het is ook zo dat... Um, kijk, weg in de jaren zeventig... waren er ook nog andere zaken veel belangrijker. Er speelden economische uh, uh, uh, kwesties in de politiek... en in de, de harten en de hoofden van de mensen... speelden een veel grotere rol dan tegenwoordig. Tegenwoordig gaat het ook meer om... Uh, ja, ja, kwesties rond buitenlanden, kwesties rond orde, kwestie rond vrijheid. En die spelen de boventoon. Hè? En dat zijn de dingen waar mensen zich zorgen om maken. Niet of mensen genoeg brood hebben. Kijk, of, of eten, of nog huis en onder, onderdak, dat is natuurlijk wel, voor sommige mensen geldt dat wel, maar voor het grote deel, kijk, bedoel, neem jezelf maar eens als voorbeeld, kan mij het schelen. Eh, ik bedoel, ik heb genoeg geld. Ik zeg het rustig. Ik heb, ik heb zat geld. Ik bedoel, als, als het leven iets duurder wordt, dan wordt het iets duurder. Nou, ik doe er niks minder om of zo. Misschien spaar je iets minder. En dat is het, toch? Ik bedoel, of een kaartje voor theater nou 50 of 60 euro is. Je betaalt uh, het GIF. En ja, iedereen erin. doet dat, denk ik. Gewoon van, van, van onze generatie, die hardwerkende Nederlanders, die zat cent op de bank hebben en weet ik wat. Dus de vraag wel. natuurlijk hoeveel van die hardwerkende Nederlanders zijn. Er Nederland. ja, zijn ook nou ja. heel veel uh, uh, mensen in, in, in de bouw en in de elektro en wat dan ook. Postbodes bijvoorbeeld, die veel minder inkomen hebben. Nou, maar ook daar zie je grote uh, uh, welvaartsprongen, toch? Ik bedoel, uh, tegenwoordig kijk, kan bijna iedereen wel een huis kopen. Terwijl, ik denk in de jaren 60 en 70 was dat misschien niet zo. Hè? En, uh, je, je ziet gewoon dat ook voor hen de welvaart wel is toegenomen in plaats van afgenomen. En, Nogmaals, het gaat er niet om dat zij, dat, dat zij veel uh, meer geld hebben gekregen. Het gaat er gewoon om dat andere kwesties steeds belangrijker zijn geworden. Ze maken zich gewoon zorgen om de veiligheid. Ze maken zich zorgen om... Uh Um, nou ja, goed, wat Maxime Verhagen dan uh, van de week ook uh, heeft gezegd. Hè, en, uh, die hele realm is geweest. Kijk, ik zeg niet dat het terecht is of zo. Net zoals Maxime Wagen. U bent ik... voorzichtig, u bent wetenschapper. Precies, ik heb geleerd van Maxime Verhagen zijn fouten, kan je maar zeggen. Ja. Maar ze maken zich zorgen erom. En dat, dat is waar. Ze maken zich zorgen erom. En zolang het kabinet maar uitstraalt dat ze daar radicaal actie aan, aan het ondernemen zijn. En misschien dat ook doen. Ja, zijn de mensen tevreden en denken ze... er gebeurt eindelijk eens wat daar in Den Haag. Dus kee, ja hoor, steun maar met die handel. En dat zie je nu gebeuren. Uh, ik had het net over verrechtsing. En u beaamt dat in feite. is Staat verrechtsing gelijk ook aan verharding in de samenleving? Uh, uh, ja, dat is een beetje lastig. Uh, dat, uh, dat weet ik niet. Kijk, uh, uh, uh, enerzijds wel zodra het gaat om die, kwesties, die culturele kwesties... Rond, rond orde, veiligheid, criminaliteit... daar zie je gewoon wel ja, steeds hogere straffen... steeds harder, hè, steeds harder klimaat. Uh, maar ja, je weet natuurlijk niet hoe lang dat nog doorgaat. En ook qua economisch uh, beleid... Ja. Nou ja, ik bedoel, zijn we al langer op weg naar een soort neoliberalisering. Ja, ook in de sociale zekerheid zie je dat ook al een poosje langer of zo. Dus je kan niet echt zeggen dat dat van recentelijk is een steeds harder klimaat of zo. Dat, dat, die rechterwind die waait niet alleen in Nederland, maar die waait ook elders in Europa. Precies. En denkt u dat dat op den duur, is dat een golfbeweging en dat de ja. is nu opgestoken en dat doodt vanzelf weer een keer uit? Nou ja, kijk, wat je, wat je zou kunnen zeggen is dat in de jaren zeventig hadden we een soort verlinksing hè, van de samenleving. Uh, toen, hadden we, uh, toen kwam dat hele libertaire uh, vrijheid-blijheid-ideaal op. Op. En toen ging iedereen daarachter staan, want dat was mooi. En wat je nu ziet, is daar een reactie op. Hè? Een verrechtsing van de samenleving... waarbij meer nadruk wordt gelegd op de orde... en de gezamenlijke normen en waarden die we hebben. En uh, nou, ga zo maar door. Uh, maar ja, dat is een panelbeweging. Hè? En bijvoorbeeld, kijk, um, in, in veel opzichten is juist België uh, ons voorland. Want uh, in België zie je juist... Um, ja, daar alweer een soort van beweging terug. Hè. Daar is bijvoorbeeld uh, die uh, uh, van Bart de Wever de partij, uh, ja, is wel de grootste. Maar de, die slaat ook een iets andere toon aan, laat maar zeggen, dan Vlaams Belang. Hè. Dus die, die keren alweer een beetje terug van dat echte harde rechts... naar wat uh, meer gematigd, redelijker of zo zou je kunnen zeggen. En dat zou je ongetwijfeld in Nederland ook gaan zien. Is België ik, ons voorland? Gebeld, denk ik het wel, ja. ja. Ja, dat durf ik rustig te zeggen, hier op Radio 1 cultuursocioloog Peter Achtenberg kom. van de Erasmus Universiteit... blijft nog even zitten, want u heeft ooit promotieonderzoek gedaan... naar de arbeidersklasse die steeds rechtser wordt. En uh, daarover wil ik zo meteen op, op zijn minst één vraag stellen. Okay. De doodstaf bedreigt de verhoudingen tussen Jakarta en Riyadh En politie versus zware criminelen. Zijn ze geschikt of ongeschikt om die zware criminelen aan te pakken? Naar de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. In het midden van Nederland beginnen vanmiddag de schoolvakanties. En de ANWB waarschuwt voor een drukke avondspits. Ook in België krijgen de mensen vakantie. En Schiphol verwacht opnieuw topdrukte. De Tweede Kamer vindt dat minister Roosentaal ook bevriende landen... op schendingen van mensenrechten moet aanspreken. Roosentaal wil zich meer richten op landen waar het echt mis is. En hij heeft met het aanspreken van bondgenoten... Heeft hij uit zijn prioriteitenlijst geschrapt. Maar de meerderheid van de Kamer is het daar niet mee eens. De CAO-lonen zijn in de eerste helft van het jaar gestegen met gemiddeld 1,6 procent. Dat is minder dan de verwachte inflatie van 2 procent. Maar weer meer dan de gemiddelde loonstijging in de tweede helft van vorig jaar. En vandaag is het 20 jaar geleden dat voor het eerst met een commercieel GSM-netwerk werd getelefoneerd. De eerste gebruiker was de Finse premier Holkiri, 20 jaar geleden. En dat schrijft allemaal de bouwer van het eerste GSM-netwerk, Nokia Siemens Networks. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB en verkeersinformatie. File op de A15 vanuit Gorkum naar Europort bij knooppunt Vaanplein, 3 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is afgesloten. Een korte file op de A27 vanuit Breda naar Gorkum... bij Werkendam, 2 kilometer. En na een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Os... bij knooppunt Ewijk. 6 kilometer. En daar is de rechter rijstrook dicht. Radio 1, de met Felix Meurders. Goedemorgen, de Wereldontvanger vertelt zo het verhaal... van hoe de executie van een Indonesische werkster in Saoedi-Arabië... de verhoudingen tussen twee landen op scherp stelt. En Wim oude meldt zich met het laatste autonieuws... na het congres in Keulen. Hier zit nog altijd cultuursocioloog Peter Achterberg... van de Erasmus Universiteit. En we hebben het onder andere over het uitblijven... van één groot maatschappelijk protest... tegen het indrukwekkende bezuinigingspakket van het kabinet Rutte. En zoals ik zei, u deed ooit promotieonderzoek naar de arbeidersklasse... die steeds rechtser werkt. En, en, en wordt nog steeds, hè? Uh, ja, nou ja in ieder geval... Uh, ja, niet linksig, nee. Hoe kan links zieltjes terugwinnen daar? Ja, dat is een lastige kwestie. Ja, ik, ik zit me er al een poosje over te verwonderen... hoe dat uh, precies gaat en we, uh, in de politiek. En je ziet gewoon dat Wilders heel succesvol is... in het vasthouden van die... Uh, uh, ja, naar rechts overgelopen arbeiders. Hè? En... Um, um, ja... Ook in tijden van crisis bijvoorbeeld. Zou, had heel links gedacht. En uh, feitelijk stonden ze niet te juichen om de crisis... maar wel om de kans om die crisis weer terug te pakken. En dan zie je dat dat toch mislukt is. Hè? En uh, um, ja, dat gaat gewoon een heel lastig verhaal worden voor links. En wat je in feite ziet is dat bijvoorbeeld Wilders... heel vaak verhalen vertelt aan de mensen... die niet noodzakelijkerwijs kloppen... maar die wel lekker aanvoelen. Hè? En dat uh, Wilders... Um, um, gewoon iets zegt, van we gooien Griekenland de Europese Unie uit. En dan zal elke arbeider zeggen, ja, laten we dat maar eens doen. Want het kost alleen maar geld met die gasten. Ik bedoel, dat levert niks op. draait met die kloojes in ieder geval geen geld meer. En uh, uh, vervolgens is dan natuurlijk de vraag, kan dat wel? En, weet ik wat. en wat je dan ziet bij links is dat ze dan proberen constant een... Uh, ja en, uh, een op feiten gebaseerd verhaal terug te, te brengen. Hè. Dus ze zeggen, maar dat kan niet en dat mag niet. En dat is raar, wilde, dus je met gek. En uh, weet je wel, gewoon dat soort dingen. In plaats van dat ze zelf een nieuw verhaal... een nieuw ideologisch verhaal er tegenover stellen... wat aantrekkelijk is voor die mensen om... Wat zou dat verhaal kunnen zijn dan? Uh, nou ja, dat is heel lastig. Ja, dat weet ik niet. Ja, Ik uh, hoor ook niet bij de politiek. U uh, ben uh, dus, cultuursocioloog, <laughs> ja, ik bestudeer hem wel, Allemaal... Maar je ziet wel de verkramping. Hè. Je ziet de verkramping onder links... Uh, als het gaat om uh, kwesties die, uh, die heel heikel voor ze zijn. Bijvoorbeeld onder uh, ja, het slagverbod hebben we net gezien. Hè, dat de linkse partijen echt gewoon zo denken. Van, vooral de PvdA hier gewoon echt dacht van. Uh, ja, eerst wel, dan weer niet en dan weer wel. En oei, oei, oei. Moeilijk, lastig, lastig. Want ja, dat is ook een uh, uh, moeilijk verhaal. En eigenlijk wat ze moeten doen is zichzelf uh, ja, ideologisch weer uh, op de kaart zetten. En gewoon een nieuw ideologisch verhaal bedenken. Hè, en daaraan vasthouden. Uh, in plaats van uh, ja, zomaar uh, met, uh, met de stromen een beetje mee te gaan. En uh, af en toe eens wat te roepen, wat wilde zegt en dan weer eens niet. Ik bedoel, uh, dat werkt niet zo heel erg goed. Ik heb het vragen van luisteraars binnengekregen. Naar aanleiding van ons gesprek. We hebben de Mars voor de beschaving gehaald, schrijft Sjoz Verhagen. Die mee heeft gelopen in die Mars. Mm -hmm. En hij wil van u weten of u ook vindt dat de bezuinigingsmaatregelen... een aantasting van onze beschaving betekenen. Ah, ja, ik, ik had het daar ook met uw redacteur al van tevoren over. En, en die um... redacteur van onze slimme. Die, ja, die weet al wat voor soort vragen er mogelijk komen. Ongekend. Dus. Echt ongekend. Maar uh, um, wat, uh, uh, wat ik... ja Kijk, voor wat ik begrijp is wat het kabinet zo'n uh, zo verhaal uh, verhuldigt, uh, verhuldigt van uh, ja twee jaar geleden. Toen zaten we ongeveer op dit pijl waar we nu naar terug willen of zo. Kijk, als dat waar is, ik weet dat niet. Maar als dat waar is... Uh, nou ja, twee jaar geleden dacht ik niet uh, constant uh, omheen kijken. Wat leven we hier nou in een onbeschaafd land? Hè? Dus... Uh, um, dan zou ik zeggen nee. Maar aan de andere kant, uh, ja, ik, denk, ik begrijp wel dat sommige mensen dat zeggen. Dat uh, is natuurlijk ongelooflijk veel percentueel gezien. Veel meer gesnoeid op... Uh, precies, en sommige mensen uh, treft dat heel hard. En ik bedoel, als je maar heel hard getroffen wordt... dan begin je vanzelf dat soort dingen te roepen. En dan is het ook in hun ervaring zo dat de beschaving helemaal weggeslagen is. En uh, dus, ja, twee kanten. Hè? Ik bedoel, ik weet niet of dat waar is. En aan de andere kant... Je bent ik, geen politicus, hè? Nee, natuurlijk niet. U bent maar... geen lid van het CDA? Hè? Helemaal niet. Omdat u zegt twee kanten de hele tijd. <laughs> ja, maar kijk, ik denk dat de werkelijkheid ook meestal meerdere kanten heeft. Dat krijg je dat vanzelf van, van dat soort uh, praat. Wat, uh, moet Sorry, er, zeg ik dan uh, wat moet er gebeuren om het volk alsnog massaal een opstand te laten komen? Vraagt Dieneke Dijkstal, die kennelijk hunkert. Nou ja, dat weet ik niet. Maar zodra de, uh, het kabinet echt maatregelen begint te treffen uh, die uh, iedereen treffen. Hè, dus uh, um, uh, zoals ik al zei, de hypotheekrente aftrek bijvoorbeeld. Of uh, echt met pensioenen heel raar. Dan gaat het gewoon los. Dan gaat het gewoon los. Dat zie je ook in Griekenland. Daar wordt iedereen getroffen. Daar gaat iedereen de straat op. Hier worden gewoon groepen getroffen. Nou, dan gaan die groepen de straat op. Cultuursocioloog Peter Achterberg van de Erasmus Universiteit. Hartelijk dank. Geen dank. U gaat de straat op. De De wereldontvanger. Willem Frank de Noot, je neemt ons mee naar Saoedi-Arabië. Ja, een jaar of vijf geleden stond er in de krant Arab News... een heel kritisch stuk over de vele werksters in Saoedi-Arabië. We zijn verwend, wij Saoedi's, dat schreef Arab News toen. We hebben geen flauw idee ja, hoe we een avondmaaltijd moeten koken... waar de stofzuiger staat of laat staan hoe we de badkamer moeten schoonmaken. En een werkster hebben is een statussymbool. En sommige gezinnen hebben er zelfs één voor elk gezinslid. Nou, we hebben zelf ook een verantwoordelijkheid om het huis schoon te houden, dat schreef Arab News in de tijd. Maar ja, zo'n krantenstukje heeft uh, weinig invloed, dat blijkt. Want de afgelopen jaren zijn er alleen maar meer werksters bijgekomen. Het zijn er ondertussen al meer dan 2 miljoen, En het zijn allemaal gastarbeiders. Die komen meestal uit Indonesië en de Filipijnen, toch? Ja, dat zijn, uh, dat zijn inderdaad heel populaire landen om een werkster vandaan te halen. Maar het is de vraag hoe lang dat nog duurt. Uh, want de Soedische regering wil vanaf morgen... geen werkvergunningen meer verschaffen aan gastarbeiders... uit Indonesië en de Filipijnen. En hoe moet dat dan? Hoe moeten de Soeders dan een, uh, een toilet schoon krijgen? Doen ze dat zelf? Nee, dat gaan ze niet zelf doen. Uh, het uh, Saoedische ministerie van Arbeid heeft een, uh, uh, heeft een persbericht verstuurd. Uh, daarin staat dat de huishoudelijke hulp voortaan wordt ingevlogen uit andere landen. Namelijk uh, India, Ethiopië, Nepal en Bangladesh. En waarom krijgen de werkzoekers uit Indonesië en de Filipijnen geen werkvergunning? Nou, Er zijn al heel lange onderhandelingen gaande tussen, uh, tussen Saudi-Arabië en Manila en Jakarta. De hoofdsteden van, uh, van Filipijnen en Indonesië. Uh, er wordt onderhandeld over minimumloon. Uh, over de arbeidsomstandigheden, want die zijn niet al te best in Saoedi-Arabië. Uh, en volgens de Saoedi's worden nu te hoge eisen gesteld. Uh, men wil bijvoorbeeld een maandsalaris van minstens 300 euro. Dat willen de Saoedi's niet betalen, dus die gaan op zoek naar goedkopere krachten. Maar er is meer. Uh, president Yudh Yohono van Indonesië die heeft onlangs zelf gezegd... dat er ook wat hem betreft geen Indonesiërs meer naar in Saoedi-Arabië mogen om daar te werken. I have decided to apply a moratorium on sending Indonesian workers to Saudi Arabia to go into effect from August the 1st. But starting from today, steps towards this measure have begun. Ja, volgens president Jutje Hono van Indonesië... mogen ze per augustus niet meer vertrekken, die uh, arbeidsmigranten. En daarom komen er extra controles op de luchthavens... om eventuele illegale arbeidsmigranten richting Saudi-Arabië te onderscheppen. Dus van Saudi-Arabië krijgen Indonesiërs geen werkvergunning meer... en de president van Indonesië wil ze ook niet meer uit Indonesië laten vertrekken... Waarom is die laatste maatregel genomen? Ja, er is, een, uh, er is een, een, echt een hoog oplopend diplomatiek conflict uh, tussen Jakarta en, en, en Saoedi-Arabië. En het gaat dus over die arbeidsomstandigheden uh, waaronder de Indonesiërs in saoedi arabië moeten werken. En eerder deze maand ging de lont in het kruidvat. Toen werd de Indonesische werkster uh, Ruyati Binti Sapubi onthoofd. En het, het, haar lichaam werd daarna, na die onthoofding, uh, onder een helikopter gehangen en rondgevlogen. Boven dat publiek als afschrikwekkend voorbeeld. Meele. Zij, werd, uh, zij zou haar uh, werkgever hebben vermoord. Uh, ja. nou, er zijn ook heel veel berichten over dat juist deze werkster, deze uh, Ruyati... zelf werd mishandeld, jarenlang. Nou, Indonesië werd helemaal niet op de hoogte gebracht... dat die executie eraan zat te komen. Nou, en president Yuto Jono was, die, die was not amused door deze gang van zaken. Een I have filed a strong protest over the execution of Miss Royati... because they should have informed Indonesia before executing her. The case has prompted a national outcry over the protection of Indonesian workers overseas. Ja, Juti Jonen die zei net dat Saudi-Arabië heeft wat hem betreft... de internationale normen en waarden geschonden. Nou, dat is in het diplomatieke verkeer zijn dat hele stevige uitspraken. Nou, hij riep zijn ambassadeur terug uit Riyadh... En hij zette dus een, een stop op de arbeidsmigratie. En hij kreeg ook steun van de Indonesiërs. Die gingen massaal demonstreren bij die Saudische ambassade. En... Om het op te is, nemen voor die gastarbeiders. Je zei het in een tussenzinnetje, die Indonesische werkster... die zou zijn mishandeld. Althans, er zijn geruchten. Ja. Ja. Is er reden om aan te nemen dat het daadwerkelijk ook gebeurd is? Ja, daar, daar zijn wel heel veel berichten over. Niet per se over deze vrouw, maar over heel veel andere werksters. Uh, Al Jazeera die sprak laatst met een, uh, met een Filipijnse moeder. Deze moeder dacht dat haar dochter Romelin, uh, die zou in Saudi-Arabië gaan werken als verpleegkundige. Nou, dat bleek niet waar te zijn. Uh, dat meisje kwam aan, uh, belde naar huis uh, dat ze werd gedwongen om als werkte aan de slag te gaan. A few days after that, her mother received another call, but not from Romelin. Anya pinak pas op pas op aan dosja. She was burned and stabbed here. They put poison in her mouth, acid. She was stabbed three times. Ja, nou, Romelin's moeder uh, die kreeg Daarna nog één telefoontje. Uh, haar dochter was uh, dood, uh, vermoord. Er was gif in haar mond gevonden. Ze was drie keer gestoken. Nou, dat is natuurlijk een, een heel extreem voorbeeld. Maar volgens uh, onderzoeker Christophe Wilkie van uh, Human Rights Watch is het helemaal niet uitzonderlijk dat huishoudelijk personeel in Saudi-Arabië wordt misbruikt. De ranges from van kleinere dingen, zoals uh, non-payment of salary, tot. Forced confinement in home, abuse abuse. In cases slavery-like conditions in saudi Volgens Human Rights Watch is het een structureel probleem. Het misbruik dat misbruik loopt uiteindelijk van het niet uitbetalen van salaris. En dat is natuurlijk ja, voor mensen met een laag inkomen is dat een, is dat een groot probleem. Maar dat loopt verder tot uh, ja, een mishandeling, seksueel misbruik. En soms lijken het wel uh, slavernijachtige omstandigheden. En dan vraag je je af waarom Indonesiërs en Filipino's daar in vredesnaam willen gaan werken. Ja, geld. Het, het, het ja. verdient. Ja, als, je, als je in de Filipijnen woont en je bent straatarm... Uh, geen uitzicht op een baan. Ja, een maandsalaris in 200 euro, van 200 euro in saudi arabië dat is wel heel aanlokkelijk. En niet alleen voor jezelf... Maar natuurlijk ook voor je familie die, die thuis achterblijft. Want nou, jaarlijks sturen bijvoorbeeld Indonesië-gasarbeiden... sturen 7 miljard euro naar huis. En er staan Indonesiërs... Eh, nou, ze stonden in elk geval in de rij voor die, eh, voor die werkvergunningen... om in Saudi-Arabië aan de slag te gaan. Nou, die krijgen ze nu dus niet meer. Daar komt een stop op. Eh, maar tuch, toch kunnen ze daar nog heen. Want er zijn allerlei ja, tussenpersonen. En er is een heel grijs circuit. Dat bestaat al jaren. Waardoor ze toch via allerlei omwegen in Saudi-Arabië aan de slag gaan. En de verwachting is dus dat daarmee de situatie van die gast daar bijna zo dus weinig zal veranderen. Dank je wel, Willem Frank De Noot. De gewelddadige overval woensdagmorgen vroeg op geldtransportbedrijf Brinks... had alles in zich van een goede Hollywoodfilm. Hè? Dat wat Al Pacino en Robert de Niro laten zien op het Witte Doek... dat gebeurde tussen Amsterdam en Eindhoven ook. Automatische wapens, politieauto's om klaarmaken in het wilde weg... Gericht en ook ongericht schieten, een hinderlaag, explosieven, noem het maar. Het scenario zat in ieder geval van goed in elkaar. Goedemorgen Jaap Timmer. Goedemorgen. Hoogleraar politie- en veiligheidsstudies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het lijkt er haast op dat de politie een aantal films moet gaan inhuren om het gedrag van deze bende te kunnen doorgronden. Uh, misschien wel, maar ik denk dat het verstandiger is... om dit soort acties heel goed te analyseren. Want dit soort acties hebben we niet alleen in Nederland... maar ook in de landen om ons heen. Ja, met enige regelmaat, Nederland nog niet zo vaak... maar iedere paar jaar gebeurt zoiets wel... of delen uit zo'n film, om maar zo te zeggen, worden gespeeld. En um, dat goed analyseren wat er gebeurt in de praktijk... en ook heel goed delen de informatie die beschikbaar is... met de collega-politieorganisaties over de grens... zal heel goed helpen met het begrijpen van... wat is hier aan de hand, wie zijn dit en wat kunnen we eraan doen... Misschien mag ik even één aspect eruit lichten, ja. de bewapening. Daar werd door de overvallers met automatische wapens geschoten. Ja. En vermoedelijk waren dat Kalashnikovs. Nou, daar worden doorgaans oorlogen mee gevoerd Klopt. in mijn beleving. Ja. Dat is, lijkt mij geen partij voor een dienstpistool van een uh, politieman in zomer Nee, <laughs> in nee. Uh, niet voor de dienstpistool, maar natuurlijk ook niet voor de dienstauto. Want dat is even belangrijk. Uh, uh, voor je gaat terugschieten is het wel prettig dat je ook nog leeft. Uh, en uh, ja, dit soort wapens schieten gewoon dwars door alle auto's uh, uh, heen. En uh, overigens ook een lichte bepansering die in sommige politieauto's wel degelijk aanwezig is. Daar gaat het ook doorheen. Hè. Dit is echt zeer ernstig doordringende munitie. Uh, bijvoorbeeld de zware kolgewerende vesten die ook beschikbaar zijn bij de Nederlandse politie voor extreme omstandigheden. Ook bij de reguliere agenten. Die zijn hier ook niet tegen bestand. En moeten ze dan een ander wapen krijgen? Andere uh, vesten? Nou, dan krijg je dus echt uh, robocops uh, uh, tot de tiende macht, zal ik maar zeggen. Het is ook maar de vraag of je voor uh, af en toe dit soort incidenten... de hele Nederlandse politie op de schop moet uh, zetten. Maar er zijn natuurlijk wel speciale eenheden voor, of niet? Precies, nou ja, dat, die kant wil ik ook op. Uh, een goede analyse van dit soort situaties, uh, eerdere acties... Uh, van de groepen die uh, uh, hiermee bezig zijn, de spullen die ze beschikbaar hebben... de plannen die ze maken, uh, uh, zou wellicht kunnen opleveren dat je de reeds beschikbare speciale eenheden... de arrestatieteams en dergelijke... op een zodanige manier alerteerbaar maakt. Ze dus zijn er natuurlijk allemaal gewoon nu piket. Zo'n oproepbaarheidsdienst. Maar ook beschikbaar stelt om in heel korte tijd... voor dit soort zaken geïntegreerd... dus ook met andere eenheden te kunnen optreden. Maar Hoeveel van die eenheden zijn er in Nederland? Nou, Je hebt acht arrestatieteams bij de Nederlandse politie. Dus bij elkaar zo'n zo 150 man. Dus dat is niet zo heel erg veel... Uh, maar er zijn altijd uh, een paar van die teams uh, uh, oproepbaar. Ook in, uh, maar kennelijk niet snel genoeg. Nou, er heeft een staatsteam gereden. Um, maar ja, die, je hebt per definitie achterstand. Kijk, met de snelheden van boven de 200 km per uur van Amsterdam naar Eindhoven... dan ben je een half uur, drie kwartier uh, ben je er. Eer, eer je dan mensen daarheen kunt dirigeren... Ja, dus je hebt per definitie op achterstand. Um, ik noem het de een helikopter. Uh, ja, nou, de helikopter van de politie kon niet vliegen vanwege de, de weersgesteldheid. Dus al, ook als mensen gaan roepen van, ja, het leger, het leger, wat is dat dan, het leger? Maar die konden zeer waarschijnlijk ook niet vliegen met een helikopter. Dus toch, je moet oppassen voor obligaten... Uh, Roeppartijen die uiteindelijk geen oplossing hebben. Uh, en bieden. auto's die ook 200 kilometer kunnen? Nee, die arrestatie zijn uitgerust met zeer snelle auto's. Die zijn ook bepanserd, maar waarschijnlijk toch uh, te licht om ook in dit soort uh, situaties uh, tegen uh, de salvo's uh, bestand te zijn die, die dit soort lui uh, afvuren. Dus je moet denken aan eenheden die. Uh, zwaarder bepastende voertuigen hebben die ook wapens hebben. Hè, want de gewone arrestatieteams, de gewone wapens die ze hebben... is het dienstpistool en de pistoolmitrieur, maar dat is ook 9 mm. Uh, dus daar heb je nog niet zo heel veel doordringende waarden. Dit soort criminele dragen zeer waarschijnlijk ook... Zware kogel weer in de vesten. Um, en, maar er zijn eenheden, um, nou, het leger, de krijgsmacht werd genoemd, de, de uh, Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de C. Die heeft voertuigen en middelen, ook wapens, waarmee ze ook beveiligingsopdrachten um, en observaties en dergelijke uitvoeren in Afghanistan, in Irak. Uh, en dat is dus ook um, uh, helemaal toegerust op de situatie waarin die Kalashnikovs heel veel voorhanden zijn. Dus de je, kast, je Als we het hebben over het inzetten van het leger, dan hebben we het hier over. Ja, het leger, het en dan komen die komen met landrover voorrijden. Dan gaat het niet drukken. Um, dus die oude tanks. <laughs> ja, dus <laughs> de, nee. De de bijstand die je kunt vragen van de krijgsmacht is in dit geval uh, de Koninklijke Marche C. Dat is een politiekorps uh, met een streep onder politie, uh, met militaire status. Maar die hebben dus uh, middelen en mensen en procedures en werkwijzes... Uh, die uh, wellicht een antwoord kunnen geven op, uh, op de uitdaging hier. Dan is het nog de kunst om ze op tijd te krijgen waar je ze hebben wilt... zodat ze kunnen optreden. Maar ook de Marcheussee heeft in Nederland de taak van de grensbewaking. Dus als je dat concept goed doordenkt, uh, kun je ook... Uh, sneller reageren met het dichtzetten van de grenzen. Maar natuurlijk moet je uh, grensoverschrijdend uh, uh, samenwerken... met uh, de politie in België. Ja, waar gaan ze de grens over? Hè? Ze kunnen overal de grens over bij Eindhoven. Ja, dus moet je gewoon heel goed uh, in de verbindingen zitten... letterlijk en figuurlijk met de collega-korpsen... Uh, aan de andere kant van alle grenzen. Nou, die Kalashnikovs die zijn goedkoop. Die kosten tussen de 300 en 700 euro. U zegt het. Ik wist het niet. Ja, lees ik. Mm -hmm. En met name in Zuidoost-Europa en de West-Europese steden... zouden gemakkelijk aan te komen, staan, nee, aan te komen zijn. Mm -hmm. dat, dan staan ze dus nog wat te wachten. Dat zou kunnen, maar het is ook niet, we moeten niet helemaal... onszelf een rat voor de ogen draaien. Het is ook niet helemaal nieuw. Dit soort groepen uh, hebben ook de afgelopen 10, 15 jaar... in Nederland af en toe geopereerd. Um, maar het is wel duidelijk dat dit soort uh, werkwijzen... In, in België is het eigenlijk al schering en in inslag. Dus het is al heel merkwaardig dat die, die open grens tot nog toe dit uh, zo heeft tegengehouden. Dus we, we moeten inderdaad nadenken over hoe gaan we hier een adequaat antwoord op geven. Dus mensen die zeggen de misdaad is uh, in ons land een nieuwe fase ingegaan. Nee, dat vind ik uh, overdreven. Dan, heb je, uh, dan ben je een beetje naïef. Uh, uh, maar het laat onverlet dat het verstandig is om na te denken... wat hebben we hier nu voor reactie op? En natuurlijk moet je gewapenderhand hand en bepantst kunnen optreden. Maar nog veel beter is het om goed te rechercheren... goed samen te werken met andere politiekorpsen. En als er uh, tekenen wijzen in de richting van personen... ze gewoon maar van de straat halen, uh, al was het alleen maar om ze te laten zien van we hebben je in de gaten enzovoort. Dan krijg je misschien niet eens alle bewijs rond... maar ze gewoon uit het circuit trekken, de wapens uit het circuit halen... zorgen dat je ze verstoort en eventueel tegenhoudt. En ja, dan moet je misschien wel goed organiseren... dat je een antwoord op dit soort acties wel kunt, kunt geven. Hartelijk dank, Ja, Timmer, hoogleraar politie en veiligheidsstudies... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Graag gedaan. Ja, de het laatste nieuws op autogebied komt deze week uit Keulen. Want daar is de afgelopen dagen het belangrijkste congres van het jaar geweest voor die industrie. Autojournalist Wim oude was in Keulen. Wim, je bent weer hier. Goedemorgen. Goedemorgen. En je hebt de Autoraai, de belangrijke autosalon in Genève. Wat is er zo bijzonder aan zo'n congres? Nou, dat zijn, zijn meer, meer uh, congressen voor uh, insiders. Uh, waar uh, de, de captains of industrie of marketingdirecteuren of technici hun verhaal doen en waar meer de trends worden aangegeven, terwijl op de tentoonstellingen daar staat het niet meestal al. En uh, dit is een van de belangrijkste congressen, want overal wordt gecongresseerd en ook in de auto-industrie natuurlijk. En dit is van een uh, Amerikaans-Europese uh, industrietijdschrift en uh, portaal. En ja, daar, uh, daar kom je de mensen tegen die het verhaal van de toekomst soms denken te en vertellen. het verhaal van de toekomst, wat was dat? Nou, het verhaal van de toekomst was uh, dit keer uh, de, de mobiliteit uh, zeg maar het volgende decennium. Een paar, een paar jaar geleden was het China-thema, toen was Elektrische auto's. En uh, ja, nu gaat die mobiliteit op zich ook veranderen. We hebben het er al een keer over gehad dat uh, het deelautogebruik gaat toenemen. Maar dat blijkt nu toch echt wel een, een hele brede industriële trend te worden. Uh, vanaf. Waarschijnlijk zo'n 2020 dat dat gaat doorzetten, want dan komen ook die elektrische auto's in grote. En wat randallen. gebeurt er dan vanaf 2020? Nou, dan. dan, uh, dan het blijkt namelijk zo dat de, de, de consument niet meer zo'n behoefte heeft aan het bezit van een auto. In Japan speelt het al. Dat gaat ook in Europa kopen uh, en sommige megasteden in, in Amerika en Zuid-Amerika. Dat je denkt, ja, ik heb die auto alleen maar voor een bepaald doel nodig. Ik huur hem wel wanneer het zover is. Greenwheels of op uh, Green Wheels is natuurlijk een hele, hele simpele. Uh, simpele Vorm voor iemand die maar één keer in de zoveel tijd een auto nodig heeft. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik heb uh, normaal zo'n auto nodig... maar ik heb in het weekend dat nodig, of een bestelauto of een cabrio... of op vakantie te gaan. Nou, dat gaat een trend worden waar de industrie zich over buigt nu... hoe dat, uh, hoe dat uh, uh, op de rails te en zetten. hoe zou natuurlijk. dat dan kunnen gaan werken? Nou, het is dus zo dat de, de, de fabrikanten en de dealers en de marketingorganisaties... Die, die zijn daar nu op studeren hoe dat moet. Want wie, wie beheert die auto's? Uh, wie gaat dat bekostigen? Uh, wie gaat die auto's uitgeven? Wie beheert de klant en wie beheert de auto? Dat, dat zijn, dat zijn dus nog een je beetje. je koopt eigenlijk een merk? Je koopt een, je koopt een pakket, een, een mobiliteitspakket... Um, met een minimum aan mobiliteit. Dat kan voor één auto zijn. Met opties. Je hebt nu opties in, in technische zin, accessoires zien... maar daar heb je een opties in de zin van... ik, koop een, ik heb een auto, maar ik neem daarbij in het pakket... Of net als bij de kabeltv. Ik neem daar een cabrio voor drie, drie weken per jaar, of ik neem daar een, uh, een MPV, een grote auto of een terreinauto, omdat ik naar Noorwegen op vakantie ga. En dat is het idee waar men nu speelt, hoe dat op de rails te gaan zetten. En voor wie is dan de verandering het grootste, uh, wordt er gedacht? Voor de consumenten, uh, of voor de dealers. Dat is, dat is het, het, het moeilijke verhaal op het ogenblik. Uh, waarschijnlijk voor de dealer, want uiteindelijk is toch, moet er toch ergens een uitgiftepunt zijn. En die dealerorganisatie, die wordt door een fabrikant wordt die natuurlijk aangestuurd. En dat is per merk, want de concurrentie blijft natuurlijk wel. Volkswagen die zal natuurlijk zijn eigen dealers van die auto's moeten voorzien. Hoe dat ook gefinancierd gaat worden. En dat doet, Peugeot doet dat nu al. Die hebben daar al een aanzet toe gegeven. Uh, Smart heeft er maar bezig. Uh, GreenWills is natuurlijk een vrij kanaal. En daar worden allerlei studies van gemaakt nu hoe dat gaat functioneren. Maar het, het is een feit dat het wel gaat gebeuren... omdat er gewoon behoefte is aan mobiliteit en niet aan het bezit van de auto. En denk je dat, er, dat dit goed nieuws is voor de consument? Dit kan goed nieuws zijn voor de, concurrent, voor de consument als er maar concurrentie blijft. En dat is natuurlijk wel zo. Als de grote autoconcerns uh, in dit spel uh, ook uh, marktleider willen blijven... Dan, dan zullen ze zeker met hele aantrekkelijke zeg maar, huurmodellen of lease-modellen komen... Uh, dat je zo'n zo auto kunt gaan rijden dat het niet te duur wordt. Want uh, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik rijd vanaf 2020 niet meer in mijn eigen auto... De kans is daar, als het aanbod van je huidige dealer uh, interessant is... en dat jouw behoefte aan, aan bepaalde mobiliteit er ook is. Hè, daar gaat het ook om. Het gaat niet Als je tevreden bent met één auto, dan doe je dat niet. Maar de behoefte aan een verschillende soorten van mobiliteit... toegepaste, uh, toegesneden mobiliteit... dan uh, is de kans groot dat je, daar, uh, dat je daar aan gaat deelnemen. Maar het hangt er vanaf hoe de marketing, hoe de fabrikant dat gaat communiceren... en hoe dat wordt uitgevoerd door de dealer. En een één auto voor de deur die je zelf hebt. en waar je het hele jaar in rijdt. dag in, dag uit. die wordt duurder? Die, wordt, die hoeft niet per se duurder te worden. Dat, uh, dat zal zeker, zeker niet gebeuren. Maar uh, de kans is wel groot dat je. Dat je uh, misschien zelfs met je buurman. dat zei iemand van Volkswagen op dat congres. zegt. waarom deel je niet met je buurman? Je hebt zelf heb je de stationcar. en de buurman heeft de cabrio. Misschien kun je dan ruilen met elkaar. Autojournalist Wim Oudenwerik. hartelijk dank. Goeie reis terug. Dank je. Ik moet toegeven dat ik eigenlijk de serie Lola zoekt brood best aardig vind. Dochter Lola probeert het antwoord te vinden op de vragen die ze heeft over vader Herman. In de aflevering van vanavond bezoekt zij het Carlton Beach Hotel... waar Herman met zijn vriend Bart Chabot de nodige tijd doorbracht. Op Nederland 3 om half negen. De Graham Norton Show wordt om 10 uur uitgezonden op Comedy Central. Is leuk, zoals u al via de BBC hebt kunnen zien. Ik moet toch altijd een... Heel klein beetje aan Paul de Leeuwen denken als ik naar Graham Norton kijk. En om vijf voor twaalf ga ik ervoor zitten op Nederland 2. Easy Rider met Pieter Fonda, Dennis Hopper en natuurlijk Jack Nicholson. Uit 1969 alweer. Je wordt oude papa, geef hem wel. Lunch, NCW vang nu mos. Ja, we gaan het hebben onder andere over de, het archief van uh, Willem Oltmans. De journalist is overleden. Zijn archief wordt beheerd door LCW-journalist Arendo Jouwstra. En Argos, het VPRO-programma, wil diep de archief in. Daar is gedoe over. Uh, en we praten pra met beide. één iemand van Argos en Arendo Jouwstra daarover. Het parlementaire jaar is afgesloten. Gisteren met een hoop biefstukken en uh, speklappen. Uh, Frits Wester neemt het uh, parlementaire jaar bij ons door... En in ons mediaforum gaan we het hebben over zo al, alles wat er allemaal speelt op uh, mediagebied. Met uh, André Zwartbol en uh, columnist uh, Luc Kolman. En de stelling? De stelling van vandaag is uh, de verlaging van de overdrachtsbelasting is goed voor de huizenmarkt. Zometeen een lunch op deze zender vanaf kwart over twaalf onder leiding van Frank Dumos. Volgende week tussen elf en twaalf zit op deze plek Deborah Blackenhorst... voor de presentatie van een geweldig programma dat alles met wielrennen te maken heeft. De Proloog. Surf naar de gids.fm Goed weekend.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 Twee weken lang gesprekken met parlementaire kopstukken die terugkijken op een roerig jaar in de politiek. Het zomerreces. Met vanavond, ik vind het werkelijk onbestaanbaar. Marianne Tiemen, fractievoorzitter van de Partij van de Dieren. Hoe gaan wij zodanig investeren dat wij straks samen kunnen leven met de natuur en met dieren? Marianne Tiemen, over haar hoogte- en dieptepunten. Het zomerreces in twee dingen. Vanavond tussen 8 en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dat is mijn lust en mijn leven. Mm. oké. Okay. Mm. Bij IT-staving weten we, toevallig, dat deze hobbykok een freelance software engineer is. En dat hij toe is aan een uitdagend project. Hebt u tijdelijk behoefte aan een top software engineer? IT-staving! Good thinking. it Werken in de kinderopvang, dat ging niet meer. Ik was constant moe en ik had overal pijn.